En dan is het nu aan het Sankoers Marco. Het Sankoers Marco, dames en heren, is niet meer weg te denken uit de Sankoers gemeenschap. Een koor dat bekend staat, en zijn bekendheid, reikt wat ver over de oorlogsgrenzen. Een koor dat in zijn hele werking verleent aan diverse evenementen. En onlangs nog op de paardlandse buis bij het programma Max en de boekletter van het Sankoers voorstel getolkt. Vandaag gaan zij zingen voor hun vertrouwde omgeving de Jean Mazine van Bavé, vervolgd door I Dream the Dream, uit de letterste maand. Dames en heren, Droom mee met de voices van het Samtelsparco, onder leiding van gasdierigente de, Minouska de Soussas, en onder verjaarlijke onderleiding van het rapport van de